Ik ben het pa. Waar blijft het toch zo lang? Het is bijna middernacht. Is er, niet, is er iets? gebeurd? Nee, nee, nee, nee, toch niet. Maar helemaal van Hasselt naar Mechelen. En de... dan? Uh, ik was al ingedut. En wat zijn ze nu? In Herent. al van de snelweg af. Nog hooguit, uit, uh, ja, een half uurtje. Zet maar een pintje in de koelkast. Is al gebeurd. Zij zijn ook weer met de Hollands no meegereden. Ja, natuurlijk. Dat is nu al de derde dienstreis, hè? Die was al. grote. Doe ik. En zorg maar dat je die laatste kilometers ook zonder ongelukken. Doe ik. Dat straks. hè? Dat straks. Ja. Maar, uh, <coughs> dat zit er altijd tegen. Ja, vader mag dan al aardig zijn, hij blijft onverbeterlijk, choleric. Ik zal het nooit vergeten in mijn stage als een van mijn eerste praktijkleraars. Geen benzine meer? Dat kan toch niet? Die tank moet zeker nog half vol zijn. En weer die pompen. Uh, geen hopen geraken, wat thuis toch? Ah. De groeten van mijn vader. Dank. Doe maar groeten terug. ...hoewel hij zich destijds uitgesloofd heeft om mijn agent te versassen. De dus wil stuur even overnemen? Nee, nee, nee, laat maar. Al die bijscholingsseminaries, daar halen niks uit. Lopen alleen een boel tijd en energie op. Leiding geven in de bureaucratie. Nieuwe beginselen van de organisatiewetenschappers. Ja, Ongenaad, dat is een kunst. En trouwens, dat heeft men of dat heeft men niet. Ik vind dat wij in de administratie moderne managementtechnieken nodig hebben. En een sterkere bedrijfwetenschappelijke oriëntatie. Alles is beter dan vroeger. Voor vijf jaar ga ik met pensioen. Dan kan jij rustig. Verdomme, zo'n grote auto. We oh, niet in het veld. Ik zal hem aan de kant zetten en eens onder de motorkap kijken. Hè. moet hier ergens een zaklantaarn onder die zetel liggen. Alleen ondertussen dat flikkerlicht uit de koffer. Je had het misschien beter eens laten nakijken. Ik weet het, orde is het halve werk. Maar ik voel me zo lekker in de andere helft. Dat is binnen onze dienst ook te merken. Nu zeg maar wat er op je lever ligt. Ach, dat is toch niets. Nu zet mijn deur op nog, klem? Let op! Oh. Stop! Stop dat toch! Dokter Hollands! Kom oh op, god, nee. verdomme. Wat, wat, wat moet? Dokter Roland! Ze, is er nog een beetje koffie? Natuurlijk. Niet zo. bedankt. Ah, ah, zie je er wel? Vandaag staat het hier ook in de gazette van Mechelen. Wat? Oh, mens toch, dat van de dood van Hollands. Ah, Allee, lees die speurt. In de nacht van maandag op dinsdag is de 57-jarige directeur... van de dienst voor toezicht op vee- en levensmiddelen... Huh? dokter Johannes Hollands... op de baan tussen Herent en Kampenhout... slachtoffer geworden van een verkeersongeval. Ja, het is daar een gevaarlijke baan. En vooral in het weekend. Met die discotheken en zo. Ja, het was geen weekend. Dokter Hollands bevond zich samen met zijn adjunct... De 46-jarige Leonard Ongena op de Ongenaar, terugweg. Ongena? Die woont hier in de straat? Die heeft hier nog eens controle gedaan? Ja, zal ik verder lezen? Ernestine er, er van hierover, hè? He. Die heeft is er niet van gezellig. Wat was dat nou, weer? Dat hadden wij just 150 gram boentjes besteld. Die vraagt altijd van die zotte gewichten. Op de terugweg van een bijscholingsseminarie... ...dat die namiddag te Hasselt werd besloten. Ja, die mannen van het ministerie die zijn meer op roze... En dat ze achter een bureau zitten. Ah, kwijt het wij. Ze hadden een pannen Uylens een auto... ...en toen zijn ze aangeregen... Worden, dan hebben de, de, de, de, de ...door een sportwagen. Zo staat het hier. Ah, wel. Die uit de richting van Veltem kwam aangerast. Hij werd op slag gedood... De chauffeur van de sportwagen pleegde vluchtmisdrijf. Er wordt koortsachtig naar hem gezocht. Hij is altijd hetzelfde met de je jeugd van vandaag. Ja, maar wie spreekt er van jeugd? De dader is gevlucht. Burgemeester Jan Lenses heeft alvast in een officiële mededeling bekendgemaakt dat hij de tragische dood van dokter Holands ten zeerste betreurt. En heeft ook al in naam van de hele gemeenschap van Mechelen een diepgemeen trouwbeklag overgemaakt aan de naastbestaande. Dat is gemakkelijk, dat kost niks. Dr. Hollands was zowel bij zijn collega's als bij de burgers bijzonder geliefd. Daarom boven achtte iedereen hem hoog als ambtenaar omwille van zijn uitzonderlijke vakbekwaamheid. Hij leidde sedert 1974 de dienst die zich hoofdzakelijk bezighield met onderzoek ...op gebied van dierengeneeskunde en controle... Op de, ...op de levensmiddelen. Ja, ja, dat kennen we. Als ze maar iets kunnen winnen. Hij heeft in... ...hij heeft alle af en toe zelfs uiterst moeilijke opdrachten... ...steeds tot ieders tevredenheid uitgevoerd. Wat een we voor u gezegd. Dokter Hollands heeft in bredere kring bekendheid verworven... ...toen hij in 1990, na een alarmerend bericht in de Gazet van Mechelen... De sluiting eiste van de vleeswarenfabriek Spiesens en Zonen, wegens een verregaand gebrek aan hygiëne, en deze sluiting ook doorvoerde ondanks een zware politieke tegenwind. Aha. Wat aha. En ah, wel, die vleeswarenfabriek. Met het Annie? Huh? De zegels waren dan per geleid in de halve species ging doeld, en vind die twee zouden blijven alleen op. Astagimotees? Ja, maar hier staat duidelijk dat het een ongeval is. Ja, maar met vluchtmisdraaf. Dan zou ik wel eens willen weten welke chauffeur dat vluchtmisdraaf bepleegt, heeft. <laughs> Waarschijnlijk een collega op het ministerie die uit is op de stoel van Hollands. Het voor toezicht op levensmiddelen, Honings. Een goedemorgen, meneer Konings. Honings, mevrouw. H-O-N-I-N-G-S. Met de H Haantje, de voorste, mevrouw. Honings. Oh, oh, neemt u me niet kwalijk, meneer Honings, ja. Ik ben Martha Charles. Hoogstraat 115... Ik wil een klacht indienen tegen het restaurant hier beneden. De manenblusser. De manenblusser, ja, precies. Ja. Ja, ik eet daar geregeld ik heb me al heel dikwijls afgevraagd... hoe het komt dat sommige spijzen er zo vreemd. Ja, ik bedoel... het is mij al dikwijls opgevallen wanneer ik door de tuin loop... en eventjes binnenkijk in de keuken. Doen ze daar weer honden voor in de goulash, mevrouw? Nee, nee, nee, nee toch niet, maar... er is daar een oude madame, die komt helpen. Ja, hoe moet ik u dat uitleggen? Die maakt daar de frikatellen... Altijd een hele hoop. En als de tafel is, legt ze die gewoon verder op de stoelen. En die hebben van die versleten vieze zitvlakken... Ja, met het gevolg... Ja, ja, ja, ja. dat kan ik me levendig voorstellen, mevrouw Seirals. Men zal van mindere braakneggingen krijgen, nietwaar? <laughs> nee, ik heb alles genoteerd en ik zal die zaak persoonlijk onder handen nemen. Ik moet u alvast bedanken voor uw opmerkzaamheid. Oh, ja, graag gedaan. Tot ziens, mevrouw. Eh, eh. Honings hier van Club Mechelen. Mag ik de hoofddirecteur alsjeblieft? Ik verbind je door met meneer Fransen. Een ogenblikje. Ja, bedankt. Ja. Hallo Fransen. Laatst voor nieuws, meneer Honings. Heeft Mechelen eindelijk Diego Maradona kunnen aantrekken als spelverdeler? Wat voor nieuws. En dat durft u vragen. Hoe is het mogelijk? Terwijl uw blad alleen maar spot met ons. Zo in het artikel dat hier net voor mij ligt. Hier zo. Laatste stuiptrekking vraagteken. Waarom de voetballers van Club Mechelen zich in het twijfelachtige avontuur van de UEFA willen storten. Waarom? Omdat wij iets willen doen aan het imago van onze stad. Sinds ik voorzitter van de voetbalploeg ben, is het hier gedaan met Potje Stamp. En c Neem de, team... de schulden van uw club werd de... Wie niet investeert... Nou goed, wij sloven ons hier uit en jullie hitsen de mensen maar tegen ons op. Ik moet er u natuurlijk niet aan herinneren dat uw grootste adverteerders ook onze grootste sponsors zijn. Het lijkt me het beste dat we nog eens met z'n allen en met de sportredactie aan tafel gaan zitten. Wat denkt u van een etentje in de maandenblussen vanmiddag? Uh, nee, nee, nee, nee. Liever niet daar. We willen we afspreken in het wespennest op de markt. Uitstekend. Om half één. Ja, prima, ja. Zo komt alles wel in orde. Hmm, laten we het hopen. Tot dan. Ja, tot straks. Binnen. Ah, mevrouw Berge... Goedemorgen, meneer Honings. Doe de inzameling voor de rouwkrans voor de directeur. Oh ja, en uh, wat wordt er zo al gegeven? Tussen uh, honderd en vijfhonderd frank. ik heb hier alleen briefjes van 100 en uh, 1000 frank. We zullen er eentje van 100 nemen. Bedankt. Als u hier dan wilt tekenen... Tjie. Ja, zeker. Hier zo. Alsjeblieft. Zo. En de begrafenis is volgende woensdag? Uh, ja. Kan u niet voortdekkers zal de dienst leiden. Hoe laat? Tien uur, voor zover ik weet. Ja, dan is het de moeite niet meer om eerst nog naar het kantoor te komen. Ik heb een paar dagen vrijgenomen vanaf morgen. Ja, dat begrijp ik na al die opwinding van de laatste dagen. Trouwens, zolang een opvolger niet geïnstalleerd is, heeft u toch niets te doen. U heeft nog een goed contact met de personeelsdienst. Worden daar zoal wat namen genoemd? Geen idee. Van Inpe heeft nog niets laten doorcijpelen. Dat kan ook niet, hè. De betrekking moet toch eerst vakant worden verklaard. Tja, maar dat is toch een louter formaliteit. En hm? ben Hallo, Hallo, Peggy. Hallo, Hans. Mm -hmm. ah, dag, mevrouw Berge. Ook een dag. Weer in het land, juffrouw Peters? Ik heb nog geen verbod gekregen om het huis te betreden. Dacht ik. Zo bedoelde ik het niet. Nee, maar zo is het. Hier zet men de wereld op zijn kop. Overdruis je niet? Ik ken prettiger dingen dan op dergelijke manier weggepromoveerd te worden. De dienstgebouwen is toch maar een paar honderd meter hier vandaan. Daar kunnen jullie elkaar toch ontmoeten? U vergeet ongelooid die... Wat is er met hè? Niets, niets, niets. Wij waren net bezig met... Ja, en wij praten nog over het ongeval en dat u... Zo, ik dacht anders. Hier is een dienstvergadering bezig en ik ben niet uitgenodigd. Mevrouw Berge, zou u zo vriendelijk willen zijn... ...die dossier naar het gemeentehuis te brengen... ...de burgemeester wacht erop? Oh, fabriek Spices. En zonen. Juist. Maar van ons wordt niet verwacht dat wij ook commentaar geven bij het dossier. Dus, uh... ja. En u, meneer Honings... ...moet ogenblikkelijk naar het kinderdagverblijf Sonnestra. We hebben al drie klachten binnengekregen van verontwaardigde ouders... ...die beweren dat de keuken eruit ziet als een zwijnenstal. Een zwijnenstal? Ja, dat woord werd gebruikt. En als u vrouw Peters nu teruggaat naar de dienst gebouwen, kan zij intussen de post meenemen. En toch weten wij, de wereld zal niet stilvallen. Wij zullen verder leven. Wij moeten verder leven zonder dokter Johannes Hollands. Wij zullen ons leven weliswaar anders moeten oriënteren, het een nieuwe inhoud geven en een nieuw doel. Dat geldt niet alleen zijn familie, maar evenzeer de collega's van de dienst die hij zo lang... ...vele jaren lang geleid heeft. Vergeten we niet dat de eigenschap... ...waarmee hij zijn medewerkers zo succesvol geleid heeft... ...vandaag de dag bijzonder zeldzaam is geworden. Ik bedoel zijn innerlijke goedheid. Ja? Wat is er? Tenus, voel je je niet goed? Och jawel, Elvier, maar die begrafenis morgen... Holands, in het donker kan ik niet... Ik dacht dat je beneden in de werkkamer zat. Nee. Ga maar rustig verder slapen. Ik hoor het nog dan stappen beneden in de voorkamer. Dat zal je vast gedroomd hebben. Oh. Luister. Alweer. Als je hoort, er is wat gevallen. Dat is de kater. Die heb ik uitgelaten. Ga eventjes beneden kijken. Wie zou het nu in zijn hoofd halen in te breken in het huis van een kanunnik? Ja, toch maar. Wat mij betreft, zoals dat in de Bijbel staat, u wil geschieden. Naar tieners. Ja, ja, ik ga al. Hallo. Hallo, is er iemand? Halt, halt, bij de staan. Tot de telefoon draad. Aha. Nog een late bezoeker. Wat is er dan zo dringend? Idioot, ik wou mij komen aanmelden om gedoopt te worden. Wel nu, mijn zoon, geen paniek. We zullen eens rustig met elkaar praten. Misschien kan het ook zonder de politie. Natuurlijk gaat het ook zonder de politie. Handen omhoog en tegen die muur. Steek dat wapen toch weg, man. weg daar. Van die trap daarboven, doe de lichtwerk. Elvie, blijf alsjeblieft boven. O, wacht, mag dat je buiten bent. Politie, politie. Niet doen, Elvie. Kijk anders gaat dit ding af. Nee, nee, nee, nee, nee, ik. schiet, uit. schiet af. Oh. Beschrijving dat de Dardo. leeftijd. dat ik. dat ik. Lichaamsbouw slank. Zeg, hoe zegt men dat ook weer? Leptosom. Ja, precies, bedankt. Leptozoom. Domme mis. Weer al verkeerd getypt? Ja, weer al verkeerd. Ik heb vannacht geen drie uur geslapen. En die gal speelt me weer pijn. En al dat getijp hier, dat wordt nog eens mijn dood. Ja, tegenwoordig is de schrijfmachine het belangrijkste wapen van een wetsdienaar. <laughs> ja. Blind typen. Ah. We zouden dat beter leren op de politieschool In plaats van het onderzoek van kruiddamp van munitie met loodvrije ontsteking. Zeg eens van een auto. Ja? Weet jij wanneer ze klaar zijn met het onderzoek van de kogels? Ah, bedoel je die twee ballen uit de hal van Canonik Voordekkers? Ja, wat anders. De vroegste deze middag. Ja, wel uh, dan. Binnen. Ach. Een allerbeste morgen, heren. Goedemorgen, voor voordekkers. Bent u de schok al een beetje te boven? Oh, ja, dat moet wel. Hè. Uiteraard met een kalmeerspuitje. De begrafenis van dokter Hollands is immers om tien uur, ja, en zonder mij... Ah, inderdaad. Het hoofdpersonage. Daar kan men overleden te wie hier het hoofdpersonage is. Hoe gaat het met die meid? Oh, die is nog in het hospitaal gebleven. Ja. Ja, twee kogels zo rakelings ja. voorbij haar hoofd. Ja, ja. Het blijft de vraag. Kon die kerel niet raak schieten, of wou hij niet raak schieten? Hij is de enige die ons daarop een antwoord kan geven. De opsporing loopt in ieder geval. Als ze mag niet vastloopt. Ja. Ik, uh, hm? ik heb hierboven al in jullie albums gekeken, maar er ja. kwam mij geen enkel gezicht bekend voor. Wat heeft hij allemaal meegenomen? Heeft hij nog iets ontdekt dat ontbreekt? <laughs> iets dat ontbreekt? Ja. Er is alleen wat bijgekomen. Ah. Over vermoeidheid. <laughs> ja. Nee, uh, alleen de sleutelbos is weg. Hangen daar de sleutels van de kerk aan? Natuurlijk. Ja, dan moeten die inbreker zijn die hier in de streek al een tijdje bezig is met het opruimen van kerken. Huh. Het is wel nieuws, hè, dat hij nu eerst de sleutels bij de pastoor gaat halen. <laughs> dat is pinter gezien. Een magere troost. Ja, niet wanhopen. Die kogels zullen ons beslist meer leren. Ah, de winkel draait goed vandaag. Binnen. Ja. Ja, ja, alsjeblieft, ja. Uh, goedemorgen. Ik ben omgenaagd. Ik moest mij aanmelden bij commissaris Steenmans. Dan bent u aan het goede adres. Ik ben Steenmans en hier is mijn collega van den Houten. Goeiedag, meneer Ongenaar. Goeiedag. Fijn dat u gekomen bent, meneer Ongenaar. Gaat u zitten? Oh nee, dank u. Ik moet onmiddellijk naar de begrafenis van dokter Hollands. Oh, oh, geen probleem. Zonder de pastoor kan men toch niet beginnen. U kent toch Voordekkers. Alleen van naam. Uh, wat mij betreft... Nou, ja, ik, ik ben niet echt een kerkganger. Maar... Oh, vandaag de dag zijn kerkgangers onder de zeventig zeldzaam geworden. Uh, ik ben met de wagen. We kunnen dadelijk samen naar de kerk rijden. Bedankt. Maar eerst zou ik toch wel eens willen weten waarom ik eigenlijk... Ik heb toch aan uw collega alles al verteld. Drie tot vier maal zelfs. Ik wil het u nog eens precies vragen. Heeft u van de chauffeur die gevlucht is geen glimp kunnen opvangen? Nee. Hoe zou ik dat trouwens gekund hebben? Ik heb in de koffer onmiddellijk naar de Flikkerland gezocht. Kijk eens, u zal ongetwijfeld vermoeden waarom wij hierop zo aandringen. Hier loopt namelijk het gerucht het zou het om een wraakactie gaan... ...van de twee zonen van de vleeswarenfabriek Spiesens. Er bleef dokter Hollands niets anders over dan de fabriek te laten sluiten. Het was daar een echte kwekerij van giftige bacteriën. Ja, maar dat was dan ook de ondergang van de familie Spiesens. Ik denk dat de twee zonen een onwrikbaar alibi hebben. De ene in Oostende en de andere in Aarlen... ...dat staat alles zinzinnig als het van Mechelen. Wat betekent in dit geval een alibi? Mm -hmm. Snel een beroepskiller inhuren, dat is <laughs> uh, tegenwoordig een koud kunstje. Yeah. Het spijt me werkelijk, maar ik heb niemand herkend. Hoe graag ik u ook zou willen helpen. Uh, nee, maar niet kwalijk, meneer Ongera. Maar ik vrees dat we nu toch stilletjes aan moeten vertrekken. Ik moet mij nog omkleden. iedereen afdelingshoofd worden, uh. iedereen, hè? behalve ongenaam. Ja, maar hoort hij dan? De Van Nimp heeft het mijzelf gezegd, oh. deze moeder op de begrafenis. In dat geval is de lol eraf. Ja, zo'n slaap Als hij directeur wordt, dan kunnen jullie een afspraak maken bij de psychiater. Jullie krijgen gegarandeerd allemaal een tv-camera in het bureau, geen ogenblik meer zonder controle. Ja, dat Zoals is uit de een um, pizza pescatore, Prego signora. En ook een scaloppa marsala, voor de signore. Yeah. Buen appetito. Ja, yeah, bedankt. Dank u wel. Dank wel. Laat het je toch maar smaken, hè. Hey. Eh, dank je, Peggy. Ja ook, hè. Ja. ja. Tot nu toe heb jij het erg zonder hem geleden. Hm. Had jij niet op die overplaatsing aangedrongen? Zou je nooit in de dienstgebouwen zijn terechtgekomen? Hm? En als jij niet in de dienstgebouw had gezeten, zou je dat ongeval niet gehad hebben. Omdat wij tijdens het diensturen gewoon wat hebben rondgetocht. onmiddellijk zo'n kennis gaan maken. Lachelijk. Dat was toch zuiver afgunst? Mm. Die komt immers niet alleen voor het werk werkende kantoor, maar ook om op een ordentelijke manier een vrouw te mm. <laughs> Waarschijnlijk heeft hij daarvoor ook een programma, waarin alles netjes wordt uitgestipt. Ja, ongetwijfeld. <laughs> ja. Met als titel tijdsbesparende vormen van de menselijke liefde. <laughs> een baanbrekend rationaliseringsmodel van Leonard ongenuim. <laughs> ik zou hem graag eens links ja, in rechts. Ik zou willen, hè. Mm. Ach, nou, ik moet me geen tekening maken. Trouwens, dokter Hollands kon hem ook niet uitstaan. Die zou zich in zijn graf omdraaien. Ja, zij zou weten dat ongenuim een opvolger wordt. Dat echt... Hij wilde mij en niemand anders. <laughs> ja, ik hoorde hem nog zeggen bij het kerstfeest vorig jaar. Honings... Ik zal je eens wat zeggen. Over zes jaar verdwijn ik. En dan krijg jij mijn stoel. Dan ben je 42 mm -hmm. en oud genoeg voor de job. Ik zweer dat ik dat gezegd mm. heb. ongena is nu 46. En wanneer die ook tot aan zijn hoofd van de dienst blijft? Mm. Mm? Dan zullen onze kleinkinderen lang gedoopt zijn voor ik aan de bak kom. Die ongena betekent voor ons gewoon een catastrofe. Niet alleen voor ons, voor de hele dienst. Tot nu toe hadden wij een hartelijke werksfeer. maar nu treedt een grote ijstijd in. Maar... Als je nu ook eens je overplaatsing vroeg. Hm. Hè? Maar naartoe, hm? ja. Ten eerste ben ik afgrijzelijk gespecialiseerd in de levensmiddelencontrole. En ten tweede is het een prima job. Die mengeling van, van binnen- en buitendiensten bedoel ik. En de vele contacten met eigenaars van de uh, firma's en zaken. Ja, en, en toch en... ga je er een kapot. Elke dag in de klinks met ongena. Hm. Ah, kom toch gewoon naar de dienstgebouwen. Op de vlucht gaan? Voor dat kereltje? Ja. Ah, nee, niet met mij. Opgerust is dat niet in grote woordenboek. Elke week druk ik mijn voetballers op het hart dat zij in de aanval moeten gaan, meneer het tegenzit. En ik zou nu voor zo'n kleinigheid afhaken, zeker? Oh, vergeet het maar. Nu zal het pas echt worden. Hart tegen hart. Nu moet er gevochten worden. Alles of niets. Wat denk je nu nog te doen tegen ogen? Wacht maar, ik zal wel iets vinden. Weer hetzelfde. Die koffie is te heet. Heb nee. nee. je ja, de, de krant meegebracht, Prozac? Ja, ja hier is het. Dank je. Nee, de post is ook al geweest. Huh? Is er wat bij voor mij? Nee, het is allemaal vermaand van vandaag. Oh, mijn correspondentie komt tegenwoordig allemaal op de zaak. Nee. Huh? Ah. Waarmee zal de gazette van Mechelen ons vandaag weer verpleiden? Ah, die. De politie tast nog steeds in het duister. Zelfs een week na de begrafenis van dokter Hollands... ...is er nog steeds geen noemenswaardig spoor... ...van de voortvluchtige chauffeur en zijn wagen. Die in Hollands, is toch de directeur van de dienst... ...verleidensmiddelencontrole? Ja, hm? juist. Zowel de ondervragingen bij de betrokken garagisten als de voortdurende controles van de verkeerspolitie hebben tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Bij <lacht> ons is het altijd hetzelfde, Leentje. In Amerika doen ze dat toch anders, oh, Ja, in de feuilletons, wilde zeggen. Volkomen ongegrond bleken ook de verdachtmakingen aan het adres van de twee zonen van de Mekkelse zakenman Theodor Spiesens, die ja. vorig jaar overleed. Zijn vleeswarenfabriek was in januari 1990 op last van dokter Hollands gesloten. Is er niet heel ander belangen op het spil, menneke? Ho, ho, ho. je moet de pottekjes gedikt blauwen. Ja, hm. In tegenstelling tot deze zaak heeft de politie wel enige vooruitgang geboekt in het onderzoek naar de zogenaamde kerkendief. Deze gevreesde inbreker. Die zich toelegt op het ontvreemde van altaren kerksieraden en die zich kennelijk zonder schroom bedient van een vuurwapen, heeft na de mislukte inbraak bij kanunik voordekkers niets meer van zich laten horen. En hij heeft ook. Ja? Hè? Huh? Wat is het? Maar dat is. dat is toch niet dat. Maar dat... Dat... dat kan toch niet zo weten. Ah, maar wat is er dan? Nou, is het in breef. Na... Maar dan moet het, dat is lees. Huh? Maar le leest dat hij slechts? Maar wist u weg te schraven dan? Maar dan moet er, dan moet er een zotvis in. De zeer vereerde mevrouw Snijers. Maar, maar, maar, Door mij nee, aanbied nee. de schoonheid. De minder Rozemarie. Ja. Ah, Rosie. Mocht gij toch eens weten hoe erg het met mij gesteld is. Ik word gek van, ver, van verlangen naar u. Wat is dat nu? Sinds ik u vorige week bij het zemen van de ramen heb oh. kunnen aanschouwen... Oh. In uw spannende keukenschort leg ik elke nacht in bed te woelen en stel, en stel ik mij voor hoe ik... Oh, toch, het, maar... Dit is gewoon walgelijk. Oh, oh, oh, oh. Maar dat deed hij uit een of ander pornoboekje afgeschreven. Oh, tuurlijk. Oh Rosie, ik kan het niet meer uithouden zonder uw wonderbaarlijk lichaam naast mij. Sinds woensdag, toen wij ons in uw winkel samen over de grote poeltoog hebben... <tie> zeg, kende jij die kerel? Ga ja, je ook. Zijn we dan Tiegeling. Duizend hete kussen op uw mond. Dat is toch dan tekening niet? Nee. Kijk kijken, hoe die brief eigenlijk riet. Uh, Leo, Leo ongenaak. Onge voilà. Ho, ho, die sukkelaar. Zeg maar nu dat ik het zeg. Hij gluurde altijd zo naar u, toen ik kwam controleren. Wacht nog een keer, kerelke. Laat hem binnen. Goeiedag, meneer Van Imput. Goeiedag, meneer Ongena. Ik kom erin in een plaats. Daar, in de zichthoek. Dank u. De koffie staat klaar in de kan. Wel bedankt, mevrouw de Bok. We schenken zelf voor in. Gaat u toch zitten. Dank u wel. Oh, het is alweer een hele tijd geleden dat ik nog op de personeelsdienst ben geweest. U zou het ongetwijfeld wel kunnen vermoeden waarom ik u heb laten komen. Wel, uh, het feit dat uh, meneer... Dokter Hollands. Inderdaad. Maar eerst een slokje koffie. Graag. Melk en suiker hebben we ook. En dit ondanks onze zichtbare armoede. Ja, ik neem dat maar. Spies. Bedankt. Oh, dit... Dit is al even heet als ons... gespreksthema. Oh. Zullen we dan maar. U weet natuurlijk dat er formeel gezien nog geen beslissing is gevallen. Ach, moet er dan nog een officieel interview komen? vanzelfsprekend. De goedkeuring van de personeelsdirecteur hebben we trouwens ook nog niet. Maar, ik kan u nu toch overklappen dat u, u tijdens de voorbespreking gisteren de favoriete kandidaat was. Dat doet mij genoegen dat te vernemen. We weten allemaal dat onze zeer vereerde dokter Goorlands zijn dienst weer zag als... Ja, als een pretpark. Zijn medewerkers zijn echte specialisten geworden in het vinden van speelruimte in het dienstschema. De buitendienst leent zich immers uitstekend voor een bezoek aan een arts of... zelfs voor een slippertje. Om dan nog maar te zwijgen over de telefoon op het bureau. Wat men vandaar allemaal kan doen voor zijn partij. Voor zijn of voor zijn sportploeg. Dat heeft mij al van de eerste dag dwars gezeten. Ik heb mij trouwens herhaaldelijk ingespannen om dokter Hollands tot andere gedachten te brengen. Kwiet, weet ik weet het zijn trouwens die bedenkingen die u op papier hebt gezet... met betrekking tot de herstructurering van de dienst... die ons ten volle hebben overtuigd. Een hogere bedrijfscapaciteit met zeven medewerkers minder... dat betekent heel wat. Ja, vooral door decentralisering van de taken. Met gelijktijdige bundeling van de taak aan de organisatie... en onkostenverantwoording. Met daarbovenop meer beleidsverantwoordelijkheid... voor elke individuele medewerker. Zoals ik al zei... Gisteren was het voor ons allemaal duidelijk dat u de geschikte man bent... om een frisse wind te laten waaien door de VLC... en een einde te stellen aan het slenterdrafje dat de medewerkers van Dr. Goenlands zo lief is geworden. Gisteren heb ik mij dan ook extra voor u ingezet. U komt oorspronkelijk uit de industrie. U heeft ook de moed in die nodig tegen de stroom in te zwemmen... Gisteren schijnt alles nog glashelder. Gisteren? U legt daar zo de klemtoon op. Is er ondertussen wat gebeurd? Dat kan mij wel zeggen. Er heeft iemand bezwaar tegen u ingediend op grond van. van. van deze brief hier. Zeer vereerde mevrouw Sneijers, door mij aanbeden schoonheid, minder Rosemarie. Ach, Rosie, mocht gij toch eens weten hoe erg het met mij is gesteld, ik. Ik word gek van verlangen naar u. Maar wat is dat voor onzin? Dat vraag ik u inderdaad. Waarom vraagt u dat aan mij? Omdat uw handtekening onderaan de brief staat. Samen met uw telefoonnummer waar de dame u liefst. Zo vlug mogelijk kan bel. Maar dat heb ik niet geschreven. Dat moet iemand vervalst hebben. U woont toch in de straten tegenover de snijers. En uw kruidenierzaak valt toch ook onder uw bevoegdheid. Of niet soms? God ja, maar ik, ik, ik schrijf toch niet zulke brieven? Nee. Hoewel... Ik zou er in uw geval nog enig begrip voor kunnen opbrengen. U heeft nog steeds geen vrouw en altijd met die oude vader thuis... Ik heb het niet gedaan. Trouwens, ik, ik, ik eis een proces. Het moet toch uit te vissen zijn dat het hier om schriftvervalsing gaat. Natuurlijk. En dan hebben we het schandaal. Dan zal even de vuile was van een openbare dienst in Mechelen worden gaan. Mijn gelukwens. Wanneer dit een vervalsing is, dan is het beslist het werk van een collega van u... En dan weet iedereen dat u vijanden heeft in het eigen huis. Hoe kan ik u in dat geval nog verkopen als de meest geschikte man? Maar die brief is het beste bewijs dat hier met de grove borstel moet gewerkt worden. Mm, dat is natuurlijk ook een argument. U kan mij uw erewoord geven dat dit niet uw brief is en niet uw handtekening. Maar natuurlijk. Mm -hmm. Ik kan misschien zelf eens met die snijers gaan praten. Misschien trekt hij dan zijn bezwaarschrift in. Naar ons onze beminde pers daar iets over te weten komt. U kent toch artikel 54 van de wet op de staatsambtenaren? Bij relaties, zowel in als buiten de dienst, moet een ambtenaar steeds rekening houden met de eerbied en het vertrouwen die zijn beroep vereist. Ja, ik, ik, ik heb toch niets gedaan? Ik ben toch alleen maar het slachtoffer van een intrige? In de dienst zitten mensen die duidelijk bang zijn dat hier grote schoonmaak zal worden gehouden. En die schrikken kennelijk voor niets terug. Dat alles iets logisch. Ik zal proberen die affaire met de brief op te lossen zonder al te veel brokken te maken. De man die dit geschreven heeft, moet toch vervolgd worden? Beslist. Maar pas nadat wij u als diensthoofd geïnstalleerd hebben. Bedankt, meneer Van Impen. Werkelijk, hartelijk bedankt. Excuseer, meneer Van Impen, maar het is erg dringend. Kunt u alstublieft één ogenblikje? Ik kom. Wat is er gebeurd? Ik kreeg net een anoniem telefoontje, een flauwe stem. Mm -hmm. Ongenaar zou een intieme relatie hebben gehad met Suzanne Spiesens. Suzanne Spiesens? De jongste zus van Theodore Spiesens. Spiesens en Zonen, de vleeswarenfabriek die dokter Hollands heeft moeten sluiten. Zo, zo, interessant. Bedankt. Zeg eens, meneer Ongena, Eén vraagje. Alsjeblieft. Klopt het dat u nauw bevriend was met een zekere Suzanne Spiesens? Ik begrijp niet helemaal hoe u daar... Ja, ja, ik begrijp het wel. Het gerucht als zou iemand uit de Spiesenskrik dokter Hollands hebben aangereden. En daar zou ik dan ook nog in verwikkeld zijn? Van god, merkt u dan niet wat voor spel hier gespeeld wordt? Ik merk het zeer goed. Maar klopt het dat u met de dochter van Spiesens... Luister, we zijn samen afgestudeerd. Maar sinds 1975 heb ik haar niet meer gezien. En dat kan ik zwelen. Ik geloof u, meneer Ongla. Ik geloof u. Maar denken we aan het beroemde potje dat gedekt moet blijven. We zullen de beslissing over de opvolging van dokter Hollands moeten uitstellen. Mechelen, Steenmans, ik luister. Uh, Voordekkers hier. Een uh, Goedemorgen, meneer Steenmans. Uh, nog geen nieuws over mijn nachtelijke bezoeker? Helaas niet, meneer pastoor. We zullen het nog eens proberen met de robotfoto die we volgens uw beschrijving hebben gemaakt, maar... Ja, ik weet het. Ik was met mijn beschrijving ook niet zo gelukkig. En die twee kogels? Nog geen uitsluitsel. Ik heb uh, van den auto net weggestuurd. Goed. Uh, dan bel ik u bij gelegenheid nog wel eens op. Of u mij, wanneer u nieuws zou hebben. Doen we. Tot ziens. Tot ziens, uh, meneer Woerdekers. Ja, ik heb het. Ah, de vaat eindelijk gedaan. Ja, dat ook. Maar voor alles de uitslag van het technisch vuurwapenonderzoek. De pastoor heeft het daar naar gevraagd. Het wapen waarmee de twee kogels zijn afgevuurd is bekend. Een mm -hmm. Colt model Diamondback. Ah. En in 1987 werd die gestolen tijdens een inbraak bij een wapenhandelaar in Leuven. Ah. Samen met 100 speciale 38 patronen. Ja, ja. Het wapen is al een keer gebruikt bij een schietpartij in Antwerpen vooral het weer in Leuven is opgedoken. Ja, Leuven. Dus... En uh, onze collega's zijn er toen van uitgegaan dat het een Leuvenaar moet geweest zijn. Mm -hmm. De inbraak daar bij die wapenhandelaar. Ze zullen eens uitkijken of ze iets met die robotfoto kunnen aanvangen. Binnen! Goeiedag, heren. Daar bent u dan. Ja, af en toe moet ik ook nog werken. Uh, het spijt me, meneer Ongena, maar uh, neemt u toch eerst plaats, alstublieft. Bedankt. Ik vind dat ik alles wat over de dood van dokter Hollands te zeggen valt, al genoeg verteld. Ja, wat moet ik dan zeggen, meneer Ongena? Wat kan ik eraan doen? Ik zou er ook liever in bed liggen en eens lekker uitslapen. Mijn maag, mijn gal. Neemt u mij niet kwalijk, maar dat zijn mensen. De mensen, meneer Ongenaar, zien zulke dingen voortdurend op televisie. Men knipt letters uit titels van oude tijdschriften, kleeft je op een blad papier en de anonieme brief is klaar. Van de houten, wil jij meneer Ongenaar eens tonen wat hier gisteravond is ja. toegekomen? Ja, alsjeblieft. Leest u het zelf maar. Ongenaar heeft het gedaan. Zijn eerzucht is oneindig. Daarom gaat hij ook over lijken. Hij heeft dokter Hollands onder de aansnellende wagen geduwd? Ik kan het weten, maar... Het lijkt wel alsof dit briefje is geschreven is door de chauffeur, oh. die... Door een getuige? Hmm? Die liever niet in de openbaarheid wil treden. Wat inderdaad niet erg verstandig zou zijn. Wat nog aan toe? Doorzien jullie die spel daar niet? Een kwalijk riekende lastercampagne tegen mij? Ik roep onmiddellijk mijn advocaat om klachten in te dienen tegen onbekenden... wegens bedriegelijke achterklap en ero Daar bent u natuurlijk voorkomen vrij in... maar onze plicht is het... Uw echt, plicht is mij te helpen en niet die gangster. Zien jullie dan niet dat het hier om ero gaat... en dat ik een slachtoffer ben? Tot nu toe is er maar één slachtoffer... en dat is dokter Hulans uw gewezen chef. Ik krijg de indruk dat u mij ook al een etiket hebt gegeven. Dat is wel sprekend voor uw manier van denken, hè? Wie de dode vindt, moet de moordenaar kom, zijn. Kom, kom, kom, Dat is onze natuurlijke. Alleen hebben wij de tegenslag... Dat we er niet zelf bij waren. Dat we dus elke tip, elke aanwijzing moeten natrekken. Ook deze anonieme brief. Die brief is een gemene leugen. Niet helemaal. Hoezo niet helemaal? U hebt toch ook intieme betrekkingen gehad met Suzanne Spiesens? Ik he? heb Suzanne in geen 15 jaar meer gezien. En de Spiesens-klan heeft toch gezworen zich te wreken op dokter Hollands? Ik heb mij destijds duidelijk uitgesproken voor bedrijfssluiting. Spiesens en Zona. Dat is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. En alles bepaald door het toeval. Daarnet liet u zelf doorschemeren dat duistere krachten aan het werk zijn om u... Maar dat is toch zo? In en wat zijn... zou u in mijn plaats doen, hè, meneer Ongenaar? Bij zoveel verdachte omstandigheden? Oké. Okay. En nu word ik ook nog in hechtenis genomen, zeker? Natuurlijk niet. U kunt rustig naar huis gaan. Alsjeblieft, pa, neem een andere zender... Ik heb nu geen behoefte aan al dat gruwelijke nieuws uit de hele wereld. Ik heb met het nieuws uit Mechelen al meer dan last genoeg. Zeg, de jongen. Zeg, de ja. Je moet die zure appel doorbijten. Ah, ja, doorbijten, ja. Wanneer de heidenen de missionaris absoluut niet willen, dan... Ook een biertje? Nee, bedankt. Ja. Hier maak je al een eerste fout, hè. Wie in de administratie baas wil worden en die meedrinkt, die... Hè? Je hebt er geen idee van hoeveel wittekens ik soldaat heb moeten maken... ...voor ik Bureelhoofd werd. De mensen worden tegenwoordig niet betaald om te drinken, pa, maar om te werken. Wanneer je veertig dienstjaren heelhuids wilt doorkomen... ...dan moet je op kantoor ook plezier ja. durven maken. En moet je al eens iets door de vingers zien. Op kosten van de belasting. Van een bureau kan je geen lopende band maken. Oh, zelfs mijn eigen vader wil of kan mij niet begrijpen. Dat kan ik wel, Leo. Ik kan me voorstellen dat een hooggeleerde bedrijfsleider zijn handen voelt jeuken om die, die stal ja, uit te nesten. Alsjeblieft, mesten. ja. Maar ik kan ook de betrokken collega's begrijpen. Onder de leiding van dokter Hollands hadden ze een zekere vrijheid. En dat was voldoende om hun arbeid zogenaamd draaglijk te maken. Maar met, met een chef als jij... Artikel 54 uh -huh. van de ambtenaar. Ja. Ja. Ja. ja, elke ambtenaar moet zich met volledige overgave aan zijn beroep wijden. Uh -huh. Ik verlang van mijn personeel toch alleen maar datgene wat zij zichzelf hebben opgelegd bij hun dienst ja? Maar dergelijke vreedheden zijn noodzakelijk. Maar men mag ze alleen maar begaan als men zijn benoeming op zak heeft. Wanneer het personeel maar eens zou leren verstandig te werken, dan zou dat helemaal geen vreedheid zijn, maar in tegendeel iets heel nuttigs. Ik heb de indruk dat niet iedereen dezelfde mening is toegedaan. Dat is toch een gemene streek. Eerst die obscene brief aan die arme mevrouw Snijers. Dan die aanklacht bij de politie. Ik, ik zou Hollands onder een aanrazende auto hebben geduwd. Ho, en dan nog die samenloop met die onmogelijke spiesesklik. Dat sommigen me daar niet erg goed gezind zijn, oké. Okay. Maar dat hier, dat is toch rond uit Eerof. De mensen zijn tegenwoordig onvoorstelbaar wantrouwig geworden. Ze ruiken onmiddellijk een of andere misdaad, terwijl alleen... Maar... Op dat gebied doet de pers een flinke duit in het zakje. Denk maar eens aan dat artikel over de overlijdensverklaringen, waarvan een groot gedeelte vals zijn wanneer ze door huisartsen zijn opgesteld. Huh, Hartstilstand staat er dan, terwijl het gewoon om moord gaat. Ja, maar het verwondert me niet dat ze in jouw geval ook een en ander aan elkaar fantaseren. Och, je moet dat allemaal niet zo tragisch opnemen, jongen. Niet zo tragisch opnemen? Ja, makkelijk praten jij. Ze maken mijn bestaan kapot, pa. Ze vernielen mijn identiteit. Ik zou toch veel liever door de mensen aanvaard worden in plaats van gebrandmerkt te zijn als een moordenaar. Als ik verduiveld toch maar eens wist wie daarachter steekt. Ja, misschien moest ik Hilda Bergen maar eens bellen. Ik zat toch samen met haar in de verheffeningsdienst... ...voor alweer zij secretaresse werd van dokter Hollands. Ja, doe dat. Hoewel het natuurlijk ook een zeker risico inhoudt. Zelfs in dat geval. Vooruit dan maar. Wanneer er iemand wat weet, dan is zij het. Als ze thuis is natuurlijk... Een goeie avond, Hilda. Met ongenaas senior hier. Ben jij het goed, Ach, oh, Van een verrassing gesproken. Ik stoor toch niet, Hilda? Ik heb wel net bezoek uit Leuven, maar. Uh... Ik zal het kort maken, beloofd, maar het is werkelijk zeer dringend. Het gaat om het volgende. vast vaststaat dat Leo de nieuwe baas wordt, is er bij jullie op de dienst een onverlaat die overal anonieme brieven rondstuurt waarin Leo aardig zwart wordt gemaakt. Mogelijk. Ja, nou, zeg je dat wel. Het heeft hem trouwens al heel wat last bezorgd. Maar nu is hij zelf zo ver gegaan hem van moord te beschuldigen. Hij moet daarmee naar de politie gaan. Heeft hij gedaan, maar daar staat men zo wat hulpeloos. Die zeemans. Ik kan het me voorstellen. En nu ben jij zo wat onze laatste hoop. Ik? Hoe Als er iemand enig vermoeden kan hebben wie achter dit alles steekt, dan ben jij dat toch. En als die mekaar dan naar de keel gaan vliegen. Alsjeblieft, Hilda. Ik smeek je. Ik zat me al de hele tijd af te vragen wie zo op hem gebeten kon zijn. Ja, ik wist wel dat ik op jou kon rekenen. Uh, ik hoop dat dit tussen ons blijft, Ik hè? zweer het, op alles wat me heilig is. En dat ik mij dan uh, achter... uh, Zullen we zondag samen naar Hofstad rijden? Dan drinken we er eentje. Ik zeg dat maar, omdat je zoon overmorgen samen met hem de trein naar Luxemburg neemt, voor een colloquium. Ben jij dan echt zo zeker? Als er één is, dan zei het. Hij heeft meer dan één reden om... wie is het dan? Ik zeg het toch, diegene die met je zoon naar Luxemburg rijdt voor alweer een ingrijpende wetsaanpassing in verband met de controle op levensmiddelen. Nu weet ik nog altijd niet wie. natuurlijk. Zo, dat heeft uitstekend gesmaakt. Leven uit de uitvoerder van de dienstrijden. Het is inderdaad heerlijk. Een etentje in een restauratiewagen... terwijl het landschap naast je voorbij glijdt. De Maas, namen. Ik heb al lang niet meer zo genoten. Met dokter Hollands ging we altijd met de wagen. Ja, dokter Hollands, ja. Ja, nu hebben we meteen een aanknopingspunt. Eigenlijk is het hier een uitstekende gelegenheid... om alles eens door te praten. Moeten we niet... Uh... Dat daar ze al aan te schuiven in de gang en de kelner gaat ook, laat die maar gewoon kijken. Zolang ik nog een beetje wijn in mijn glas heb. En nu, um, u weet natuurlijk, uh, waarde collega Honings, dat ik de nieuwe directeur word. Wat u wellicht niet weet, is dat er op de dienst collega's zijn die mij murm willen maken. Ja, mijn zenuwen kapot willen krijgen. Zodanig zelfs dat ik van mijn kant misschien de handdoek in de ring zou gooien en een ander. Ja, toch is het zo. Er zitten daar exemplaren die zelfs zorgen voor anonieme brieven. Waarin ik dan van alle mogelijke misdaden word beschuldigd. Hè? Oh, ja. ja, dat ik bijvoorbeeld dokter Hollands onder een auto zou hebben geduwd. Dat, dat is een verschrikkelijke zwaarheid. Inderdaad, ja. Maar omdat ik me heel goed kan voorstellen dat u heel binnenkort mijn rechterhand zult worden, wil ik. Bedankt, bedankt. Eh, kijk, eh, ik kan u op dat gebied ook niet veel verder helpen. Wel allemaal. Zie uh, je, met de beste wil van de wereld, ik, ik zou werkelijk niet weten wie zou iets gedaan zou kunnen hebben... Welke collega uit de dienst... Geef niet, geef niet. de politie zal dat binnen de kortste tijd uitgekiend hebben. Alles hangt af van het feit of ik klacht zal indienen of niet. Doe ik het? Ja. Dan is de rust in onze dienst voor ettelijke jaren naar de vaatjes. En doe ik het niet, dan zal die lastercampagne blijven voortduren. Wat raadt u mee aan? Ja, is... Ja, het klopt natuurlijk dat u dat ons niet uitsluitend sluiten. hebt vrienden heeft het zwaar. Mijn uh, opeer de, de rekening gaat er Ik zorg het voor, meneer. Wordt te tezamen of gescheiden? Tezamen, is u. Oh, dank u wel, dank u wel. Uh, graag gedaan. <gacht> Kijk, wanneer ik met u op grond van vertrouwen kan samenwerken, dan... denkt u dan niet dat wij alles weer in goede banen kunnen brengen? Zonder het aan de spreekwoordelijke grote klok te moeten hangen. Eén keer rumsteek, een keer tartaar, twee bier... Hmm. 1680 van ja? Maak er 1700 van. Nee, bedankt meneer. Alsjeblieft, Wim. Dank je. En verder nog een goede reis. Ja, dank u wel. Dank u wel. Ja. ja, bedankt. Zo, dan kunnen wij opnieuw. Wat, wat denkt u dan, Konings? Uh, kunnen we echt niet tot een overeenkomst komen? Ik kan heel behoedzaam langs de herstructurering van de dienst gaan. En uh, wat dat andere betreft, afzien van politieacties. In de plaats daarvan kunnen mijn medewerkers dan wat meer wijteit aan de dag leggen. Hm? Ja, misschien wel, ja. En uh, de anonieme briefschrijver zal uiteraard na een zekere schaamteperiode uit eigen wil overplaatsing naar een andere dienst aanvragen. Voorzichtig, vasthouden. Het lijkt hier wel een domme schommel. We zitten hier vlak achter de locomotief. Ja, inderdaad. Dat is toch de enige kans voor de briefschrijver. Het alternatief is aan de deur. En als de politie hem te pakken krijgt natuurlijk, wat ik toch durf te verdwijfelen. We hebben in het coupé nog tijd om al die zaken eens grondig door te praten. Ik ga eerst vergeven dat het. Let op, maar op dat portier lijkt me helemaal dicht te zijn. Ja, bedankt, Houdt ja. u goed vast. Wie wint? Let op dat die dode zucht niet naar buiten wordt gesleurd. Ja, er zitten kinderen op die trein. Iemand zou toch moeten letten op die ronddeur? Niet doen, oh, niets! Dat is het werk van de treinwachter. Nee! Ja, nee! Maar... we oh, oh, Nee! Oh, oh, nee! Er is iemand uit de trein gevallen! met Scheman. Met hier. Ik uh, ben hier in Leuven, in het station. Ik heb daar net een man gezien die bij mij heeft ingebroken. Hij zit nu in de trein en die vertrekt uh, naar Mechelen. Waar zit hij? In eerste klas. Vlak achter de locomotief. Een grote slanke man. grijs pak, rode das, das. Hij ziet eruit als een, als een manager, ja. Uitstekend. En uh, de haarkleur? Uh, licht blond, een beetje geknult. Mhm. Mm Anders nog iets bijzonders? Oh, dat je een beetje opschiet. de trein is om tien over zes in Mechelen. Dat komt dik voor mekaar, meneer Voordekers. Ja. Dat niet onderweg is uitgestapt. Toch niet in een dorp van de Auto. Mechten Centraal. Mechten Centraal. Kijk, ze stappen uit, zoals te voorzien was. Zou die daar zijn met zijn aktetas? Dat is toch geen grijs van de Houten? Dat moet hem zijn. Vertwijfeld. Maar dat is die Beekmans. Wat voor een Beekmans? Heeft een zaak in tweedehands wagens. Bij onze nekkerspoel. Dan heeft kanunik Voordekker zich weer vergist. Zouden we toch maar niet eens proberen? Ja, kom aan dan. Eh, uh, bent u uh, meneer Beekmans? Ja, en dan? Politie, wij hadden u graag eventjes onder vier ogen gesproken. Oh, eh, uh, ja, eh, uh, natuurlijk. Oh, halt! Hij staan! Hij staan of ik schiet! Vooruit, Kom! We moeten hem tegenhouden tot de collega's het terrein afgebrand hebben. Alles nog volledig. Oh, zo te zien wel. Alleen de enkel een beetje verzwikt. Hij is daar. In de hoederenloods. Voorzichtig daar. Er komt een tankwagen aangereden. Kom, we lopen mee tot Vinderen. Dat is de beste dekking. Verdomme, niet zo snel! Bedekking, hij heeft de revolver! Mans, Sven, let een beetje op je zaal! Goed, Beekmans. De kerk inbraken hebben we nu allemaal. ...inbegrepen de inbraak bij onze kanunnik hier bij Voordekkers. En als jij nu eens echt tabula rasa zou willen maken... ...hoe is het eigenlijk gegaan dat jij ginds een veld om de kerk opgeruimd had? Jij wilde de baan Leuven Mechelen op? Met je auto vol beeldhouwwerk, kruisbeelden, altarkleden en dergelijke? Hm? U weet alles toch al. Ik had het wel graag even uit jouw mond gehoord. Waarom al dat theater? Jullie hebben ondertussen toch mijn wagen gevonden met het beschadigde voorlicht en zo. Dat was wel goed uitgekiend, die kleine veldschuur. Je had dus gestolen goed in de auto en raasde richting Lier... En hoe was dat dan in werkelijkheid met dokter Holands? Goeiedag, uh, meneer Onkena. Goeie. Bedankt dat u al gekomen bent en even wou wachten. Ik was nog gauw naar de dokter. Het leggen van het verband heeft wat langer geduurd dan uh, verwacht. Heeft u dan geen ziekteverlof met die schotwonden? Toch wel, toch wel. Zelfs zo'n schampschot aan de bovenarm kan achteraf voor heel wat problemen zorgen. Maar uh, ik moet dit eerst met u even doorpraten. Over dat ongeval in de trein ben ik u al zoveel keren onder handen genomen. Door de spoorwegpolitie, dan door de politie in Brussel, dan door... Ja, ja, ja, ja natuurlijk. Maar neem, ja. blijft u toch zitten. En uh, wat de radio betreft... Uh, zo, bedankt wel, zo'n beetje muziek in het kantoor. Waarom hm? moet ik hier nu nog eens in Mechelen ondervraagd worden? Tja, omdat uh, ondertussen, meneer Ongena, de verloofde van Honings een zekere Peggy Peters klacht tegen u heeft ingediend. Ja? Volgens haar zou u Honings uit de trein hebben geduwd. Ho, dat zou dan wel erg idioot van mij zijn geweest. Zij wist dat Honings de dader was van de anonieme brief en zij beweert dat u dat ook wist. En wat dan nog? Het is een ongeval, zoals er bij de spoorwegen jaarlijks etterlijke gebeuren. Ik ben trouwens speciaal naar de stadsbibliotheek gegaan... ...en heb daar een kopie genomen van de knak nummer 30 van 1989. Hier. Onvergrendelde wagondeuren levensgevaarlijk voor treinreizigers. Mm -hmm. Technische tekorten aan de deuren van de treinwagons... ...hebben al duizenden dodelijke slachtoffers geëist. Zowat drie vierde van alle wagons kunnen niet vergrendeld worden. Daardoor vliegen ze op de meest onverwachte momenten open... Elke veertig uur valt een reiziger uit de trein. Een artikel dat nu natuurlijk wonderwel van pas komt, hè, meneer Nog van. één zulke aantijging en u vindt een bezwaarschrift op uw bureau. Op dat bureau heb ik hier allereerste verklaring van de conducteur... ...dat u de deur eerst opengeduwd hebt. Ik wou honings tegenhouden. Maar toen was de zucht zo sterk dat ik zelf bijna. Oké, okay, oké. Okay. Op dat ogenblik ben ik ook tegen die deur terechtgekomen. En als het inderdaad zo is, wat moet ik dan besluiten, meneer Wagner? Eerst wordt Hollands door een ongeval uit het leven gehaald. Dan Honings. En telkens bent u in de buurt. Bovendien heeft u telkens een verdomd goed motief. Het waren werkelijk ongevallen. En ik was volkomen toevallig in de buurt. Ja, wat betekent hier toevallig? In de twee gevallen waren wij onderweg voor een dienstreis. Eigenlijk heb ik dokter Hollands altijd graag gemogen. Waarom zou ik hem dan... Bij hen zou je dan ook nog enige kans hebben gehad. Ik bedoel, de kans... ...om ons van uw onschuld te overtuigen. En dan? Heeft u eindelijk de chauffeur kunnen pakken? Ja, ja, iemand uit Mechelen nog wel, respectievelijk uit Leuven. En In opdracht van Spiesens? Ik bedoel, wegens die vleeszware fabriek? Nee, nee, helemaal niet, nee. De man had alleen zijn wagen volgeladen met gestolen goed... ...en daarom was hij niet erg gesteld op, politie. Dan moet hij toch gezien hebben dat ik dokter Hollands onmogelijk onder zijn auto kan hebben geduwd. Goed, we zullen eens kijken of mijn collega op dat gebied al iets ontdekt heeft. Drie, zeven... Wanneer er iemand u kan redden, dan is dat die Beekmans. Van de hier? Uh, Steemans. Zeg eens, heeft Beekmans al iets verteld over uh, of het ongenaal was? ...op dat moment omgedraaid... ...omdat achter hem het deken van de buit afgegleden was. Dan heeft de schijnwerpers zijn verplicht. Hij heeft de Hollands nog ongenaar gezien. Hij heeft niets gezien. Ja, Hendrik. Veertig jaar geleden hadden we minder moeite om ons liefdesnestje te bereiken. Ja, ja, de man, recordhouder bijna, is onze Godfried ongedaan. <lacht> oh. Leo zal precies weer weggegaan zijn. Dan zal ik maar weer zelf. Ja, hij zal weggereden zijn. Heb je niet gezien dat je auto er niet meer was? Nee, alleen jou heb ik gezien. Dan zal hij daar doorheen spartelen. Met die zaak honing ze nu nog bovenop. Hij slaat er zich doorheen. Leo is een vechter. Mag ik de dame verzoeken binnen te treden? Dank u zeer. De hoffelijkheid heb je alvast niet verleerd. En desondanks heb je mij destijds niet geleerd. Kan gelegen. men alles van tevoren weten? Hé, hey, kijk, daar ligt een brief op de grond. Oh, oh, inderdaad. Is dat niet het handschrift van Leo? Ja, ik heb de indruk van wel. Ja, wil jij niet lezen? Ik heb een brief niet bij. Lieve vader, de wereld wil mij niet. Bij gevolg wil ik de wereld niet. Zonder de benoeming van directeur zou ik misschien nog kunnen leven, maar niet met het gevoel en de zekerheid dat mijn medewerkers denken dat ik, omwille van een stomme bevordering, twee mensen zou gedood hebben. Ze hebben een onlesbare dorst naar wantrouwen. Ze zouden me nooit nog aanvaarden. Bij gevolg, wie niet bemind wordt, heeft geen recht om verder te leven. En jij zult toch wel heel dat bergen hebben. God, mijn jongen... Ik ga nu in jouw wagen schieten. Vooruit, snel. snel, de politie! Oh. Oh. Daar gaat hij. Schakel die sirenen uit. Godverdomme, hij gaat tegen die bom knallen. Even koffie is vandaag aan de sterke kant, hè? Ah, oh, nou dan. Is er neefs in de wereld? Oh. Ja, ja. Mechelen. De 42-jarige staatsambtenaar Stefan Andries uit Vielvoorde... is gisteren geïnstalleerd als hoofd van de dienst vee- en levensmiddelen. Oh, dat hij wordt de opvolger van dokter Holands, die in juni verongelukte. Oorspronkelijk was voorzien dat dokter Holands zou worden opgevolgd door Leo Ongena. een ja, ja. Die zal echter na zijn herstel een adviseursfunctie krijgen op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Waar bleef? Ongena bevindt zich op dit ogenblik nog in een revalidatiekliniek. Om te herstellen van de zware verwondingen die hij heeft opgelopen bij een verkeersongeval. Niet ver van de plek waar dokter Hollands verongelukte. Verkeer zo geval, dat is schoon ja. Dat was een zover zelfmoordpoging. Ongena is eigenlijk het slachtoffer geworden van een lastercampagne. Alleen, ja, nou. al. Men had hem namelijk in verband gebracht met de dood van twee collega's. Hollings en dokter Hollands. Ondanks het feit dat het onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat ongena volkomen onschuldig was in ongena verband schuldig. met beide ongelukken. Onschuldig dat men niet lachen. Ja. Ay, als die nou echt onschuldig was. Maar wij het hem dan zelf moest willen plegen, hè? Ja. Wij zochten de heer Ongena op en ontmoetten hem terwijl hij moeizaam de enkele treden naar het park afdaalde. Nog steeds beklaagde hij zich over het feit dat hij niet geraadpleegd werd in verband met de opvolging van dokter Hollands. Aan al wie het horen wil, verklaart hij, de mens is een jager gebleven. Hij jaagt bij voorkeur op andere mensen. behalve ongena een luisterspel van Kie in een regie van Hugo Meert.